12 uur NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. En als we snel zijn kunnen we het startschot nog horen voor de ploegenachtervolging. Sebastiaan. Dat gaat wel lukken denk ik, want ze staan nog rechtop. Ze, de Nieuw-Zeelanders en de Nooren. En ze hebben het ready nog niet gehoord. Nu wel ben ik even stil. Dat was het startschot. Ploeg en kwartfinale. is begonnen Nederland dadelijk in de vierde heat... tegen de Verenigde Staten. Inzet een top-vier tijd, zodat je door mag naar de halve finale van woensdag. Te horen in Radio Olympia. Maar eerst tientallen doden bij een vliegtuigcrash in Iran. In het nos met Katrien Straatman. In het zuidwesten van Iran is een passagiersvliegtuig neergestort... en daarbij zijn alle 66 inzittenden omgekomen. Correspondent Thomas Erbrink, wat voor vlucht was dit, Thomas? Wat weet jij? Nou, dit was een reguliere vlucht van Teheran naar Jassou's. We hebben in een in een soort. Uh... In een, in een vliegtuig, een propellervliegtuig, uh, uh, gemaakt door een Italiaans bedrijf, ART. Het vliegtuig was 25 jaar oud en aan boord zaten ongeveer 60 mensen en uh, zes bemanningsleden, ook twee kinderen aan boord. Um, ja, het is een tragedie die we hier wel vaker zien in Iran. Uh, een land wat, uh, wat lang onder sancties heeft geleefd, met name als het gaat om vliegtuigonderdelen. Maar in dit geval uh, gaat dat niet op. Uh, dit uh, dit uh, vliegtuig had, bes had beschikking tot alle nodige onderdelen. Uh, en uh, het lijkt erop alsof slecht weer de oorzaak is geweest. Hm. Waardoor lijkt het erop? Wat zijn er voor aanwijzingen voor dan? Uh, het vliegtuig is... Uh, is, uh, is uh, terwijl het de landing aan het in, inzetten was... tegen een berg opgevlogen. Um, er was veel mist in het gebied. Um, en uh, hulp, uh, ja, de, de hulptroepen hebben ook moeite om, um, om bij het vliegtuig te komen... vanwege de locatie, maar ook vanwege de weersomstandigheden. In de winter in Iran kan het, uh, het regenen en kan het spoken... met name in de bergen. En uh, ja, hoewel de, de definitieve oorzaak absoluut nog onduidelijk is... Uh, ja, gaan de eerste stemmen... Op die zeggen van, maar ja, dit zal misschien wel aan het weer hebben gelegen. Ja, ze zijn nog druk bezig, begrijp ik, met die bergingspoging, of die reddingspoging. Dat klopt, ja, dus ze zijn nog druk bezig met die bergingspoging. En uh, tot nu toe is het onduidelijk of het vliegtuig überhaupt zelfs is bereikt. Hey, Iran heeft veel hoge bergketens, dit is er één van. Uh, het, is, het, is, het is niet zeker waar het vliegtuig precies bovenop de berg ligt. Nee. De, de het toestel zelf zei, ik kan het waarschijnlijk niet aan gelegen hebben, maar die, die maatschappij, vliegmaatschappij, weet jij daar nog iets over? Nou, het is de derde grootste vliegmaatschappij van, van, van Iran. Ze hebben tegenwoordig ook moderne vliegtuigen. Eh, zoals Airbus, de Airbus 350, hebben ze bijvoorbeeld 340. Um, maar uh, dit was een kleine regionale vlucht in een propellervliegtuig. Het is over het algemeen een veilige uh, maatschappij. Ik zou er zelf ook mee vliegen. Uh, maar ja, dit soort ongelukken uh, gebeuren hier in Iran. Uh, al, al waren het wel wat vaker dan in de andere landen. Dankjewel, Thomas. Vanuit Teheran. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de jaarlijkse veiligheidsconferentie... in München een brokstuk laten zien van wat hij noemde een Iraanse drone. Die is waarschijnlijk vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. Netanyahu richtte zich tot de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you a message to the tyrants of Tehran. Do not test... Netanyahu zegt dat Iran Israël niet moet uitdagen. En president Trump heeft hard uitgehaald naar de FBI... vanwege de schietpartij woensdag op een school in Florida... waarbij 17 doden vielen. Hij verwijt de Veiligheidsdienst dat hij alle signalen... over de plannen van de schutter had gemist en noemt dat onacceptabel. De FBI besteedt volgens Trump te veel tijd aan het onderzoek... naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Overlevenden van het bloedbad protesteren gisteravond voor strengere wapenwetgeving. Volgens een van de scholieren wordt Trump beïnvloed door de wapenlobby. If the president wants to come up to me and tell me to my face that it was a terrible tragedy and how it should never have happened, I'm gonna happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. In Roosendaal is vannacht meerdere malen geschoten op een woning. Daarbij werden de brievenbus en een rolluik doorboord. Volgens Omroep Brabant waren er mensen in het huis tijdens de schietpartij... maar raakte niemand gewond. In Meppel zijn vannacht een paar jongeren uit een rijdende discobus gevallen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De jongeren waren na een avondje stappen met de bus op weg naar huis... toen ze door een deur naar buiten vielen. Het IOC zegt dat NOC-NSF de poging tot matchfixing van schaatscoach Gillard Anema juist heeft afgehandeld. Anema kreeg daarvoor bij de winterspelen in Sochi van 2014 een officiële berisping, maar de Nederlandse sportkoepel hield de zaak stil. Afgelopen week kwam het nieuws via de volkskrant alsnog naar buiten. Het NOS-journaal. In Dorp is een beddenzaak uitgebrand. Het vuur ontstond tegen twee uur vannacht en het vuur verspreidde zich snel... zegt een omwonende tegen NH Nieuws. Het heeft erg lang geduurd voordat de brand weer kwam. Dus uh, de vlammen achter uh, sloegen ook al helemaal eruit. En het heeft echt een hele tijd geduurd voordat ze achter begonnen te blussen. Dus ja, het, is, het hele pand is denk ik verloren. Maar alle bewoners zijn gelukkig wel op tijd naar buiten gegaan. Ja. De politie was er wel snel, dus die heeft veel mensen gewaarschuwd... en uh, die zijn eigenlijk allemaal buiten. Ook enkele woningen boven en naast de winkel werden ontruimd. De bewoners konden terecht in een hotel. De brand was na enkele uren onder controle. Een deel van de ontruimde woningen is weer vrijgegeven. En waardoor de brand in Badhoeve dorp kon ontstaan, dat is nog niet duidelijk. Rond de uitreiking van de Britse BAFTA-filmprijzen... maken 190 Britse en Ierse actrices gezamenlijk een vuist... tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief in de Britse krant The Observer... schrijven ze dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie... ongewenste intimiteit en andere wijdverspreide misdragingen... die door de MeToo-discussie aan de oppervlakte zijn gekomen. Onder de ondertekenaars van de brief zijn actrices Emma Watson... Keira Knightley en Emma Thompson bij de feestelijke uitreiking van de BAFTA's. Vanavond in Londen zullen de actrices in het zwart gekleed gaan. Net als hun Amerikaanse collega's vorige maand... bij de uitreiking van de Golden Globes. Het weer nog. De zon schijnt geregeld. Maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden... vanuit het westen het land binnen. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. Komende nacht en morgen regent het af en toe. Vooral in het noordwesten en westen. En het wordt een graad of 6.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 Van calculatie tot werkbonnen, van contractbeheer tot budgettering. Alles in één pakket. Ga naar Synthes.nl. Synthes, met Griekse i en S. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op Veenstra.com. Synthes Software, trotse sponsor van Irene Wust. NTO Radio 1. Radio Olympia. Igo Radio Olympia, Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Met veel Koreanen die van zich laten horen. Want hun helden staan op het ijs. Bij de ploegenachtervolging. Erben Weddermars en Sebastian Timmermans. Hoon <tieden> Lee, Minster Kim en de 16-jaar jonge Jae Won Chung. Dat is echt nog een koorknaapje. Gaan de laatste ronde in. Heat 2 van de kwartfinale in de eerste rit. Zagen we Noorwegen heel sterk voor de dag komen. Kwam uit op 3.40.09. Sneller dan de winnende tijd van Nederland van vorig jaar. Bij de WK afstanden. Ja. Noorwegen 3.40.09. Nieuw Zeeland 3.41.18. De Koreanen in de laatste ronde nu. De laatste bocht zelfs. En zijn aan het inlopen op de tussentijd van Noorwegen. Die 3.40.09. Kijk eens even aan. 3.39.29. Oh. Dit is Erben, ongelooflijk snel, al door eerst Noorwegen. En nu die Koreanen met die 16-jarige jongen. Chun. Ja, inderdaad, en ze rijden echt een hele mooie rit. Je kunt echt zien dat zij er echt op getraind hebben. Want alle rondetijden zitten gewoon tussen de 26-3 en de 7-2. En ze bouwden hem aan het eind nog af naar rondje 26-8. Daar waren de Nooren met Henderson. Die moest het loslaten. Die kon die naaste ronde niet meekomen. Die reed een slotronde van 28-3. En daar hebben ze het laten liggen. Ten opzichte van de Koreanen. De Koreanen zijn echt heel gevaarlijk. Die weten precies wat ze kunnen hier op het ijs. En ze hebben gewoon geleverd wat ze moeten doen. Zij hebben in ieder geval de tijd bij. De eerste vier. En uh, dat is inderdaad het doel. Want dat wilde ik nog toevoegen. Het gaat vandaag nog niet om goud, zilver, brons. Het gaat dus vandaag om bij de snelste vier landen te komen... Dan kwalificeer je voor de halve finales van woensdag. Maak je nog kans op een medaille. En ja, het ziet er dus in ieder geval uit dat de Koreanen dat met 3,3929 wel voor elkaar hebben gekregen. Dat wordt een geduchte concurrent voor de Nederlandse bloem. Goeie prestatie. Nou, dat prestatie. hebben ze in de gaten, hoor. Want uh, wij zitten hier natuurlijk ook op de tribune met Radio Olympia. Naast ons zit een groot vak met allemaal Koreanen. Nou, die handjes gingen de lucht in hoor. Toen ze die tijd zagen. Rintje, dat was mooi en snel. Ja. Dat zie je niet zo. Dit is niet nou, zo, zo heel ja. En, en, ik en super deze... strak gereed, nee, nee, nee, moet het hebben. Super strak gereden? Ja, gewoon uh, mooi opgebouwd. Normaal gesproken, we hebben eerder gezien wel... dat de Koreanen ook wel goed mee konden komen. Maar aan het einde verliezen ze dan gewoon te veel. En uh, daar kan Nederland hem heel mooi vlak houden. Maar die winst waar Nederland hem al vlak kon houden... is nu al weg, omdat nu ook een concurrerend land als Korea, die kan dat nu ook. En uh, ja, Nederland zal wel zeker uh, aan de bak moeten, hoor. Want het is echt een snelle tijd, die er nu staat. Ja, dit is uh, genoeg, Anet voor uh, een plaats bij de eerste vier. Ja, ik verwacht het wel. Ja. Je zag ook echt uh, die laatste, ja, dat laatste rondje kwam. Sung Hoon Lee uh, kwam op kop. Ja. Nou, het stadion ging uit zijn dak, maar hij ging ook nog wel even los. Hij ging <laughs> echt nog wel even aanzetten. En is het dan ook voor uh, de schaatsers ook echt nog steeds een beetje wennen, zo'n zo onderdeel? Niet... Binnen met elkaar rijden, maar meer dat je dus een voorronde moet rijden. Dat is toch iets wat, wat jullie schaatsers helemaal niet gewend zijn. Nee, dat klopt. Maar uh, Sung Hoon Lee komt uit het short track. Daar maar, is hij het wel gewend. Ja. Uh, veel Koreanen doen ook wel ja, het short track erbij. Dus ik denk dat zij het wel gewend zijn. En wat je bij hun ook echt zo mooi ziet... is dat ze allemaal even diep zitten. Dezelfde slag. Het, ja, het is echt een, echt een geoliede machine. zag Het Technisch, er heel mooi, uh, uit. mooi uit. Tot Absoluut. vreugde. Was ook mooi om te zien er eentje van Bob de Jong. Die assistent coach. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, zijn hand die zal er ook een beetje ja? in zitten. Hij zit hier al het hele jaar en, uh, en helpt mee in de voorbereiding. Om ze zo goed mogelijk uh, klaar te stomen voor de spelen waar ze nu staan. Ja, en dat is tot nog toe is dat gewoon goed gelukt. Want de Koreanen doen goed mee. En ik vind dit ook een mooi onderdeel. Want je moet toch samenwerken. En daar hou ik van. En uh, we gaan gewoon verder met de wedstrijd. Want Japan en Canada staan nu in de baan, Sebastiaan. Het uh, voorlaatste koppel inderdaad. Of ja, koppel zijn er natuurlijk zes. Het voorlaatste paar, het uh, voorlaatste rit zijn we naar aan het kijken. Canada versus Japan, inderdaad. Met namens Canada Jordan Ted-Jan Bloemen. De Olympisch kampioen, 10 kilometer. En Danny Morrison, die rijdt op dit moment. Achteraan in dat drietal bloemen. Olympisch kampioen dus aan de leiding. Op dit moment in een aardig mooi de machine. De voorsprong denk ik voor de Canadezen. Eens kijken of dat klopt. Ja, Canada ligt licht voor ten opzichte van Japan. Japan met Shane Williamson, Shota Nakamura en Saitaro Ichi no. Japan is bij de vrouwen. Die rijden morgen hun kwalificatie. Echt topfavoriet. Johan de Wit moet uh, toezien hoe zijn mannen, dat bij de, uh, of zijn mannen dat inderdaad wat minder zijn. Maar Japan loopt nu wel in ten opzichte van Canada. Japan met een achterstand van een halve seconde op het schema van de Koreanen. Canada met een achterstand van 16e op dit moment op het schema van de Koreanen. Dus betekent dat, Erben, dat het ook in deze heat heel snel gaat. Want ze zitten dus ja, net boven die halve seconde. Ja, ze leveren nu wel even iets in op het schema van, de, van bijvoorbeeld de Koreanen. De Korea die reden hier in deze fase van de wedstrijd rondje 26-3. Uh, en de, de, de Canadezen rijden nu rondje 26-8. En uh, nu is uh, nog steeds... ...Tetjan Bloemen is volgens mij... Nee, Tetjan Bloemen rijdt nu achteraan. Belcher zit, zit nu op kop. En zometeen moet er één keer Moors op kop komen. En dan weet ik dat Tetjan dat, dat Bloemen... ...moet, hem na, moet hem naar binnen halen. Die moet laatste 2,5 ronden op kop gaan rijden. Die moet die tijd gaan rechttrekken. Die ze eventueel dan nog als afstand hebben. Ze hebben bijna vijf ronden erop zitten. Acht ronden moeten er gereden worden. Het gaat niet zo goed hoor met uh, Canada ontstaan. Ook de onderlinge verschillen. Jordan Belchos moest nu even een gat dichtrijden, Sluit dan weer aan eigenlijk net voor het ingaan van de bocht. Achter Tetjan Bloemen. Danny Morrison, de man op kop, wordt nu een beetje aangeduwd door Bloemen. Dat mag trouwens. Je mag onderling contact hebben, anders wordt het wel heel erg lastig natuurlijk. Bloemen nu naar de kop. En dan pakt inderdaad Morrison in tweede positie in. En is Belchos dus nu de zwakste van de drie die mee moet. Canada loopt wel weer iets in, heb ik de indruk, als ik kijk naar de baan op Japan. Japan waar de gezichten ook een beetje op om staan. Onder andere bij St. Williamson. Dat is ook niet meer een heel mooi treintje. Oh nee, de tweede man in dat rijtje. Ichi Noe moet ook helemaal inhouden om niet op Williamson te klappen. Nee, maar dat gaat gewoon niet hard genoeg met uh, de Canadezen. Die gaan die tijd van die uh, Koreaan niet halen. Want die hadden echt een fantastische slotronde van 26,8. En uh, ja, ja, ik denk dat me wil wel. Die wil wel heel hard doorrijden. Maar Danny Morrison die heeft het moeilijk hoor. Danny Morrison heeft het moeilijk. En uh, die moet dit in. Ik denk dat hij al een klein beetje inhoudt. Ja, nu zit hij er gelukkig voor achter. Nog een klein stukje. En die, ja, die roltijd die lopen op. Die lopen alleen maar op. En het verschil wordt alleen maar groter. Ja, met Japan juist weer kleiner. Want die hebben ook daar sprint ingezet. Laatste bocht nu. Tietje Bloemen voert dat Canada deze drietal aan. Met Morrison erachter. Maar kijkt ook naar het midden. Het gaat om de tijd van de derde man. Het is een close finish. Japan de vierde tijd. En Canada de zesde tijd. Canada ligt Over uit. En uit. Nu al voor Canada met nog één rit te oh, gaan. Oh, oh. Dat dit is, is toch wel een verrassing. verrassing. Ja zeker weten. Geen kans meer op een Olympische medaille voor Canada na het rijden van deze kwalificatie. En met de vierde plaats van Japan wordt dat dus voor Japan ook wel lastig. Want Nederland en Amerika komt nog. Maar dit en het gezicht van Bloemen staat ook op onweer. Is toch wel een verrassende ja, ding, ja. Dit vind ik echt heel, Dit vind ik echt een grote verrassing. Want ik sprak Bart Schouten vanochtend nog en die zei wel 30% van alle ongestreven die we het hele jaar doen zijn gericht op die, op die ploegafwoording. Die vinden wij Eigenlijk nog wel belangrijker dan in onze individuele, in individuele nummers. En zij ja, slaat het nu gewoon liggen. Zesde in dit veld. En er moet nog een rit verreden worden. Dat betekent maar dat er maar één land is die langzamer rijdt dan de Canadezen. Dus nou goed, het, het niveau ligt hoog. Het ligt heel hoog. Ik denk dat, het, dat de Koreanen hier echt een fantastische race gereden hebben. En ook de Nooren. En ja, nu we zijn al zeker wat die Nederlanders ja, kunnen. Ja, de Koreanen en Nooren zijn al zeker de nummers 1 en 2 met nog één rit te gaan. En voor Nieuw-Zeeland en Japan is het nog eventjes nagel. Bijten, geblazen. Nou, voor Japan trouwens op dit moment vooral uitrusten. Want Nakamura en Ichi verlaten letterlijk op handen en knieën op dit moment de ijsbaan. We moeten daar zo snel mogelijk vanaf. Omdat we gaan kijken naar de laatste rit. Sven Kramer staat al klaar. Niet al te ver bij ons vandaan op de finishstreep van de 1000 meter. De afstand die komende week nog gereden moet gaan worden. Geeft nog eens even een high five aan Jan Blokhuizen. Koen Verweij Komt er nog eventjes bij aangereden. Dat is wel zo fijn, want die moet ook rijden. De derde man van de Nederlandse ploeg. En hij tikt bij Kramer nog eens even op het bovenbeen. En gaf ook nog even een handje aan Jan Blokhuizen. Geen Patrick Roest. Die blijft reserve en zou misschien wel eens het hele toernooi reserve kunnen blijven. Kramer is als echte kapitein van dit schip. De eerste die zich meldt bij de startlijn met rechts naast hem Jan Blokhuizen. En dan is Koen Verwij, de man die daarachter staat. Dus twee vooraan en dan één in een soort van driehoek daarachter. Het ready heeft geklonken. En nu is Nederland vertrokken tegen de Verenigde Staten... in deze laatste heat. Verenigde Staten met Brian Henson, Emily bon. Lehman en Joey Mantia. Sven Kramer, de man die uh, de car die deze Nederlandse oranje... met blauwe locomotief op gang brengt... brengt nu langs uh, Arie Koops, die daar met Rutger Thijssen dus Thijssen... Partime invallen. Bonscoach Staat. En Kramer opent vlot. De snelste opening. Sneller, dus ook. Dan Korea en Noorwegen. Als het maar niet te snel is. Nederland één keer slechts niet wereldkampioen geworden sinds dit onderdeel op de WK's wordt gereden. 9 van de 10 keer dus wel. En Olympisch kampioen van Vancouver moet dus nu binnen die 341-62 rijden. En uh, Amerika verslaan. Om dan uh, de uh, halve finale van woensdag te bereiken. Kramer is inmiddels van de kop afgegaan. En dus is Jan. Bokhuizen doorgeschoven naar positie nummer 1. Ja, en die eerste ronde is gewoon hartstikke goed. Een ronde van een tijd van 30-4 uit de staande stad. Dat is echt een hele snelle opening. Dat is echt een topopening. De eerste volle ronde gaat nu in 26-5. Dat is ook nog goed. Ze zitten op het schema. Dit moeten ze dus gewoon constant houden. Lager, hoge 26ers rijden. Dan rij je gewoon naar een tijd onder die 340. En het ziet eruit alsof ze gewoon echt in balans zitten. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. Ze hebben heel vaak samen gereden. Dus dit is natuurlijk op papier gewoon de sterkste groep. Deze jongens weten, hebben met elkaar zoveel wedstrijden gereden. Dus die kunnen het wel. Te, nu Koen Verweij aan de kop. Koen gaat, ja, die gaat nog steeds goed hoor. Die gaat nog steeds goed. Koen Verweij naar de kop. Blokhuizen in derde positie nu. Kramer zit daar tussenin in de tweede positie. En, uh, dan zien we de tussentijd. Nederland toch 900 van een seconde langzamer dan Korea. Ook een fractie bijna naar ronden langzamer dan Noorwegen. Kramer dus maar weer naar de kop. En dan moeten Blokhuizen en Koen Verweij dus weer mee Achter de Olympisch kampioen op de vijf kilometer. Nederland met de derde tussentijd. En wat schijnen die verschillen? Klein. Halverwege de ploeg achtervolging Vier van de vier ronden gehad. Ligt 19 Nederland 13 honderdste van een seconde achter op het schema van Korea. Kramer op kop. Kramer is de locomotief. Kramer rijdt hard door. En die andere twee hebben maar te volgen. Ja, die hebben maar te Dit is het punt waar Sven Kramer moet laten zien dat hij de leider is van het van, van team. Hij is de motor. Hij moet hier twee ronden twee ronde op kop. Oprijden, alles eruit gooien, alles 26, eruit gooien. en dat doet hij hoor. Moet je eens kijken, hij brengt die rondetijd halverwege die race terug naar 26.5. En hij rijdt maar door hoor. Dit is wat hij nodig heeft. Dit is waarom Sven Kramer de motor is. Dit is waarom Sven Kramer altijd moet rijden. Dit is waar hij zijn kracht laat zien. En dan kan hij nog zometeen. Gaat hij nu naar achter toe. Nu moeten de andere jongens het afmaken. Nog één rondje voor Jan Blokhuis op kop. En dan moet Koen naar de finish rijden. En dan komt het helemaal goed. Sven zit er nu al rustig achter. Die zit al met zijn armen een beetje omhoog. Zo van, nou, ik heb, ben ik weer uitgerust eigenlijk alweer. De rondetijden lopen nu weer omhoog. Hopelijk de jongens voor hem, in ieder geval zo goed mogelijk dit uit kunnen rijden. Blokhuizen nu op kop met Koen daar daarachter in tweede positie. Kramer die uh, dus mee moet nu als de nummer drie. Daar gaan ze de bocht weer in bij het afrijden van de zone die we altijd de kruising noemen. Maar dat geldt natuurlijk niet nu bij deze wedstrijd. De laatste ronde gaat in. Koen Verweij toch wel met een rood aangelopen gezicht. Met uh, Blokhuis en Kramer daar. Achter Nederland met de, een tweetje zien we staan. Maar ook een minnetje. Dus vraag ik me af of die tijdvoorneming wel klopt. Ja, en nu het klopt wel. wordt het moeilijk. wat Koen bij. die moet eventjes daar aanzetten. Die haakt als tweede in de tussen Blokhuizen op kop. En Kramer in de laatste positie. En Kramer die duwt nu Blokhuizen voorbij. Oh, voor of is niet goed, goed. Voorbij. Goed is niet goed. Die moet mee inderdaad. Dat is de minste van de drie. Koen moet mee. Koen oh, moet mee. Oh, oh. Blokhuizen verwij. En Kramer duwt verwij naar de finish. Tijd. En dan wordt het de tweede Deelteid. tijd. Nederland tweede achter. Korea. En dat betekent dus dat Korea, Nieuw-Zeeland en Nederland, Noorwegen de halve finales worden woensdag. Tweede tijd, is dat voor jou maar wat belangrijk is Sven Kramer hier. Na die 10 kilometer laat hij gewoon zien dat hij hier thuis wordt. Hij rijdt in die twee tussenronden, trekt hij die rondetijden naar beneden toe. Dan komen die andere jongens op kop en dan gaat hij er weer achter zitten. En hij duwt dan als een aardig gewoon koeven bij om die op het lief na geen goede benen heeft. Hoeven wij is op dit moment gewoon niet goed op deze volgen. Nederland wordt tweede in de kwalificatie van de ploegenachtervolging. Dus in 3-40-0-3. Korea maakte heel veel indruk en wint het. En dan is het inderdaad 1 tegen 4 en 2 tegen 3. Dus Korea, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen. Dat zijn de halve finales aanstaande woensdag bij de ploegenachtervolging bij de mannen. En dan is het dus knock-out. Gaat het niet meer om de tijd, dan moet je winnen. Van je tegenstander. Is dat een mooie klassieker in de schaatsen? Nederland-Noorwegen. Annette, er is nog werk aan de winkel. Zo, zeker. Ja, en Koen was vandaag echt niet goed genoeg. Dus misschien kan je overwegen om toch in de halve finale... het een keer met Patrick te proberen. Eer ja. er toekomt, Rintje Risma. Zei het al vrij vroeg, Koen heeft het moeilijk. Waar zag je dat nou? Ja, zijn manier van schaatsen. Dat was eigenlijk na een paar ronden dat je het gewoon. Dat, dat die, dan, dan zie je aan de gelaatsuitdrukking zie je dat hij het gewoon moeilijk heeft. En uh, ja, gelukkig kan Kramer hem dan, uh, dan terughalen. Want dat is heel zwaar hè? als iemand uh, de rondetijd op laat lopen. En je moet dan weer gaan versnellen uh, tijdens zo'n race. Dat is gewoon echt heel erg zwaar. Dus alle credits voor, uh, voor Kramer uh, die eigenlijk uh, ons gewoon redt hier in Nederland. Maar wat ze in het laatste rondje ook wel goed deden... want volgens mij merkte Jan dat Koen het zwaar had. Mm -hmm. En dat uh, Koen die zat natuurlijk op kop. Dus dat hij het, dat het kopwerk overnam van Koen. Koen in het midden ging zitten, zodat hij en voor minder, uh, minder last heeft van de lucht... want Jan breekt voor hem de luchtweerstand. Ja. En hij zit in het midden, dus kan ook nog geduwd worden door, uh, door Sven... Ja, daar hebben ze ook wel uh, het laatste rondje mee gered. Dus Sven moet al de meeste rondjes op kop rijden... en die moet dan ook nog eens iemand gaan duwen? Ja. Ja, maar je zit in de slipstream... Je wordt als het ware meegezogen als je erachter zit. En dan is het handig om, om niet je benen stil te houden... maar om juist je hand bij iemand op de kont te leggen... zodat je hem vooruit duwt. En als diegene dan ook dat bij de voorste doet... dan krijg je eigenlijk een hele snelle trein. Krijg je dan. En is dan Patrick Kroes makkelijk in te passen? Als je denkt bij jezelf, Koen is niet sterk genoeg. Is het al, ze hebben toch altijd in deze samenstelling het meest getraind... en het meest uh, wedstrijden uh, gereden? Nou ja, ze kunnen allemaal schaatsen. Dus in principe zouden het wel moeten kunnen. Maar het is, een, het is natuurlijk wel een gok. Ze zijn uh, diep gegaan. Ze hebben niet ingehouden volgens mij. Uh... Ja, iedereen, ja, is maar, iedereen is diep gegaan. Ja. Iedereen diep... Ja. En dan is Nederland niet de beste. Moeten we ons zorgen gaan maken? Nee, nog niet. Want uiteindelijk denk ik wel... als, uh, als je over heel veel heats uh, gaat kijken... Dat, uh, dat Nederland dan zeker goed is. Dus. Zeker met die motor als, uh, als kraam. Ja. En er zijn er wel uh, ja, landen als uh, Korea... Denk ik wel, die het dan ietsje moeilijker krijgen... Dus maar jongens, je ziet in de breedte dat hier enorm op getraind is. Ja. Want uh, zo klein de verschillen nu zijn, dat hebben we echt nog nooit gezien. En spannend gewoon. Super spannend. Ja, het is heel spannend. En we zitten ook echt maar net voor Noorwegen. Die ook gewoon echt heel sterk reden. En uh, ja, bij Korea hebben ze ook de motor Sung Hoon Lee. Mm -hmm. Ja, die vind ik echt heel sterk ogen. Dus dat moet de finale worden in Nederland-Korea. Maar zover is het dus nog lang niet. Nee, um, nee. Kijk, Koen voorbij. Uh, hij heeft natuurlijk een, uh, geen goede 1500 gereden, moet nog de 1000. Is dit toch reden, vinden jullie, om hem te gaan passeren voor de volgende ronde? Want je moet twee keer rijden ook nog eens een keertje. Ja, en ik denk gewoon dat er heel goed naar gekeken moet worden. Maar ook dat Koen echt eerlijk moet zijn over hoe hij zich voelt. Ja. Maar mag, en ik... je, mag je dan op die laatste, of op die dag dat je uh, twee keer moet rijden, mag je dan uh, wisselen? Of is het dan gewoon of je kiest voor uh, Patrick Roest of voor Koen voorbij? Nou, dat is een goeie. Volgens ja. mij mag je de reserve wel gewoon inzetten. Ja, toch? Ja, het mag. Begrijp ik. Ja. Ja. Dat wordt toch uh, lastig voor Geert Kuiper. Hij zal erover na moeten denken. En uh, wij gaan even luisteren naar de Beatles. Ving een leuk ja, het is echt mijn favoriete band, hè, de Beatles. Ja. Oh, okay. ja. Deze plaat, kan ik heel veel over vertellen. Maar dat doe ik daarna ook. Je vertellen, mijn opa en oma hadden deze plaat en wij woonden vlakbij opa en oma in Oostburg in de buurt en wij draaiden altijd deze hele plaat, Help van de Beatles. En op een gegeven moment ging ik verder, was heel klein, zes of vijf als ik ging door die platenbak en ik vond nog een plaat van de Beatles. Ik dacht hey, dat is datzelfde bandje en dat was Sgt. Pepper. En toen heb ik die gedraaid. Dacht ik bij mezelf dat was even schrikken, maar toen dacht ik bij mezelf dit is toch echt wel, dit is echt fantastisch. Dus toen heb ik me helemaal uh, als als kleine jongen uh, verdiept in deze schitterende band. Ja en mag je dan door het intro heen praten? Vind jij? Uh, ik stop. Uh, juist op tijd. En ik mag zeker door het uh, intro heen praten, want uh, ik, ik, ik ken de, uh, de klassiekers. Ik weet wanneer ze beginnen te zingen. En uh, daarnaast vind ik ook van, je moet ook een beetje duiding geven aan hoe mooi uh, uh, de Beatles zijn. En de Beatles echt, weet je, mensen zeggen altijd wat de Lennon en McCartney, maar toch moet je uh, uh, George Harrison en Ringo Starr niet uitvlakken, want het is net zo als bij de ploegenachtervolging. Je staat daar met z'n allen als ploeg en je moet er wat van maken. Ticket to ride, de Beatles. Het is half 1. Radio 1. De, de Israëlische premier Netanyahu heeft op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München een brokstuk laten zien van een drone, volgens hem van Iraanse afkomst. De drone is waarschijnlijk vorige week neergeschoten boven Israël. Netanyahu vroeg aan de I Iraanse minister van Buitenlandse Zaken of die het brokstuk herkende. Daag ons niet uit, voegde hij eraan toe. Bijna 200 Britse en Ierse actrices maken een gezamenlijke vuist... tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief in The Observer schrijven ze... dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie... en ongewenste intimiteiten. Onder de ondertekenaars zijn Emma Watson, Kira Knightley en Emma Thompson. Bij een vliegtuigcrash in Centraal-Iran zijn 66 mensen om het leven gekomen. Het toestel van een Iraanse maatschappij was onderweg van Teheran naar een zuidwestelijk gelegen stad. Toen het van de radar verdween. De oorzaak is nog niet duidelijk. Wel was het slecht weer. In Roosendaal is vannacht meerdere malen geschoten op een woning. Volgens Omroep Brabant waren er mensen in het huis tijdens de schietpartij. Maar raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. Spannende ploegwachtervolging achter de rug. Kwalificatie Nederland als tweede door naar de halve finale achter Korea. En hier zijn ze de wave aan het proberen. Die Koreanen voor het eerst door het stadion. Ze hebben er helemaal zin in. Ze zien natuurlijk dat die Koreanen ontzettend goed geschaatst hebben. Dus ja, dat gaat, dat gaat los hier in de 1 ja, en, en zo meteen juichen ze natuurlijk voor hun deelnemers op de 500 meter. Je zou het bijna vergeten, Patrick, maar aan de andere kant van de wereld... wordt het natuurlijk gewoon gevoetbald in de Eredivisie. In Kerkrade. Rode JC tegen FC Utrecht. Chris Bobbe is onze verslaggever daar ter plekke. Uh, Chris, geen gemakkelijke tegenstander voor Rode... dat de punten natuurlijk brood nodig heeft. Zeker weet Hetzelfde geldt voor SC Utrecht. Dat jaagt op plek vier. In een goede flow zit. Zoals het zo, uh, goed, zoals het zo mooi heet ook. Laatste zes wedstrijden. Drie gelijk. Twee overwinningen achter elkaar. Vorige week dus heel goed. Packsvolle directe concurrent verslagen. En nu dus naar Rode SC. Maar voor SC Utrecht is Roda uit wel een dingetje hoor. 23 wedstrijden op rij speelde Utrecht al tegen Roda in Kerkraden. Slechts twee keer wist het maar te winnen. En de laatste zegen dateert alweer van 2012. En Roda J.C. in de heenwedstrijd in Utrecht compleet weggevaagd. Het werd slechts 2-0 voor FC Utrecht. Heeft zich dan ook wat aangepast aan SC Utrecht. Gaat met vijf verdedigers spelen, drie centrale jongens. Waaronder meer een basisplaats ingeruimd voor Art van Peppen toch opvallend. En Van Steenkist die daar dan overheen komt. En aan de andere kant is eigenlijk de talisman van Roda JC, rechtsback Henk Dijkhuizen. En waarom? Als Henk wel speelt, dan ja, pakt Roda punten. 13 in totaal uit 10 wedstrijden. En speelt Henk niet, Heeft Roda, maar 4 puntjes gepakt uit 13 wedstrijden. Dus eigenlijk is die dijkhuis het geheime wapen. Hij zal ook uh, wat meer gaan uh, opkomen. Shaheen start weer in de spits en ook Gustafsson er weer bij. FC Utrecht ongewijzigd. Natuurlijk, die trainerswissel is toch eigenlijk wel heel aardig gegaan. Dat is een compliment voor Jean-Paul de Jong. Utrecht is uh, vergevorderd met Ruud Boymans om uh, hem als spits weer aan te gaan trekken. Want alleen in de spits heeft FC Utrecht een probleem. Aangezien er al drie zijn aangetrokken dit seizoen. Twee ervan zijn geblesseerd en één ervan, die valt toch een beetje tegen, zit op de bank. Maar voorin loopt nu Kerk en natuurlijk Zakaria Labiat. De belangrijkste speler aan Utrechtse zijde. Voorlopig zijn we net drie minuutjes begonnen in Kerkrade. En is de stand bij Roadie FC Utrecht 0-0. En Roadie FC Utrecht blijven wij natuurlijk ook volgen hier in Radio Olympia. Maar in Zuid-Korea draait alles om imago. Het is ontzettend belangrijk dat je een hele goede eerste indruk maakt. Want die kan je nooit meer overdoen. En status moet je uitstralen. Dan pas zal je respect oogsten. Misha Blok die gaat de straat op en laat Koreanen foto's zien van onze BN'ers. Van onze bekende Nederlanders. En hoeveel status stralen die dan uit? En komen ze succesvol over op de Koreanen? Om te beginnen, hoe denken Koreanen over Erben Wenemars en Lee Towers? De vraag is, wat voor werk doet deze man? Doet hij het goed? En... Is hij knap? Ze denkt dus dat, uh, dat hij een voetballer is, dat hij het heel goed doet en dat hij heel erg knap is. Irimi Erben Wenemars. Politiek of een professor of een diplomaat. Onze Litouwers kan mensen manipuleren en controleren en is heel erg koppig. Onze eigen Patrick Lodiers. Denkt ze uh, dat hij een uh, gouverneur is. Hij is een handsome man. Oh, no. Sorry, Patrick. <laughs> Enzo Knol. Was zijn een heel. Wow, I I <laughs> <laughs> hij ziet eruit als een uh, ijshockeyspeler. Nou, past wel uh, bij de Olympische Spelen. <laughs> Ah, ze vindt hem wel heel erg schattig en uh, ze denkt dat hij, wel heel veel, uh, dat hij makkelijk aan de vrouwen kan komen. Onze eigen Jeroen Stomphorst. Ze denkt dat hij eruit ziet als een voetballer. Ja, ja, hij is best wel knap. Hij heeft echt een hele mooie glimlach. Jeroen, je bent knap. Dionne de Graaf. Wat is er? Hij denkt dat ze voor het Olympisch Comité werkt. Nou ja, ze heeft wel met de Olympische Spelen te maken. Ja, mooi. Ja, ze is wel knap, ja. Is ze goed in haar werk? Ze werkt net zo hard als een man. Petty Bart. Ja, hij denkt dat ze in politiek zit. Gouverneur zou ze kunnen zijn. Ze is zeker een belangrijk persoon. Ipoyo. Is Ikpo, naam de dato. Ze is mooi, maar ze is wel heel erg sterk als vrouw. Erg gepassioneerd als het om haar werk gaat. Bobby Iden, was eerder heel. Wat voor werk doet zij? Landen, Bien, bien. Ze ziet er mooi uit. Nederlands. Waarschijnlijk doet ze iets op tv. Is ze goed in wat ze doet? Een dus ze doet het goed, haar werk, maar ze is wel heel erg bezig met haar lichaam en haar gezicht. Pornstar. Oh, Onze eigen koning. Wat voor werk heeft hij? Even overleggen. Haar echtgenoot zegt van nou, dit is iemand, een boer, die werkt op het land en die, heeft, die verbouwt zijn eigen tulpen. En hij is eventjes een dagje in de stad. Ja. Ja. Wat is dat wat hij in zijn hand heeft? Ja, ook even overleggen, natuurlijk. Ah, wat ja. jonger aan het is discussie over de wc-pot. Hij denkt dat het een, uh, <laughs> een golftas is. Dit is onze koning. <laughs> okay, is de <laughs> foto? Hij, hij voelt zich vereerd dat hij de koning uh, naar nice is ontmoet. En doet hij het een beetje goed, onze koning? Goed, goed. Ja, ja, zijn gezicht uh, ziet er goed uit. Uh, Hollands welvaren. <laughs> Kames niet daar Harry schudt. <laughs> ah, hij zegt uh, dat Harry eruit ziet als een... Uh, een werknemer. Ik heb gevraagd van directeur misschien van een bedrijf. Nee, gewoon iemand die in dienst is. En hij ziet er erg knap uit. En uh, ja, hij heeft een goed lichaam. Iremie, uh, Henry... Henry? Schut. Henry Schut, Studio Sportsman En het bijbehorende filmpje is natuurlijk te zien op NPO Radio 1nl en social media overal. Ik zat even over de zuur sportwinter na te denken. Maar dat zei die man dus. We gaan naar Steven Dalyboud. Want volgens mij heeft hij het Nederlandse trio bij zich. Ja, Koen Wij Niet het Nederlandse hele trio. Maar Koen Wij zat hier wel. Uh, ja, Koen, het was goed genoeg voor de halve finale. Maar hoe goed was het? Ja, het was maat gerit. En uh, voor de rest denk ik dat het als team wel heel goed wordt op, opgelost. En dat is al uh, goed dat het in ieder geval, als het moet gebeuren, dat het in deze ronde gebeurt. Uh, ik... Uh, ik, er was denk ik iets mis met een linkse schaats, we weinig druk op links. Dus ik liep de hele bocht op rechts en uh, het werd gewoon, daardoor werd het zwaar voor mij. En, uh, weet je, dacht ik op het laatst kwam ik niet lekker in mijn ritme, dus dan geef ik geef hem over. Dus een, uh, deed ik deed een half rondje minder was gepland. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat resulteerde ook in een uh, iets langzamere tijd. Om, vanwege een extra wissel en dergelijke, dan uh, loop je gewoon een seconde extra omhoog. Het zag eruit alsof het bij jou helemaal niet liep, maar dat lag aan je schaats dus, zeg jij. Ja, nou, je kwam mezelf goed tegen. Daardoor liep het dus ook echt niet. En uh, ik rijd rij ik rij gewoon goed. En uh, jammer dat het nu weer eventjes in de voorronde moet gebeuren, maar ik voel me gewoon goed. Ja, weet je dat zeker? Want die 1500 meter was ook al geen, geen juichverhaal. Nee, nee, nee zeker. Dat uh, had ik ook harder uh, harde, harde willen rijden in ieder geval, maar ja weet je dat, uh, we rijden goed ook in de training gaat het gewoon goed en het is jammer dat dit weer gebeurt voor mij nou, maak je dan tijdens zo'n rit ernstig zorgen want het is natuurlijk de tijden die daarvoor gereden zijn die waren enorm snel uh, je kan ook maar zo buiten de boot vallen hè? nee nee helemaal niet want uh, wat, uh, we rijden even goed nog we rijden nu echt een hele slechte voor ons doen een hele slechte rit wat we wel op, mooi oplossen alleen uh, ja, als je gewoon eventjes al beter in een te rijden, dan rijden we er zo twee seconden af moet je die volgende rondes halve finale en die finale uh, wordt jij gewoon opgesteld wat jou betreft uh, nou ja, wij zijn wel een trio dat heel goed op elkaar ingespeeld is. En je weet natuurlijk ook niet hoe een Patrick is, maar we zijn één team en we gaan overleggen. En uh, uh, weet je, dat is ook niet altijd aan mij. Jij wordt op besloten eigenlijk? Nou, uh, we gaan uh, hierna straks gaan we de beelden kijken. Ik ga eerst even heel goed uitwerken. Laten we benen Benen vanavond goed slapen. En uh, misschien dat we vanavond zitten. Of misschien morgenochtend. Kom voorbij, dankjewel. Eens even kijken of uh, Sven hier nog ergens in de buurt is. Nee, volgens mij is die uh, doorgelopen. Jan Blokhuis staat hier wel. Jan. Jan. Kun je nog even terugkomen lopen? Dankjewel, ja. Wat zoek je? Oh, je, wat is dat voor balletje? Ja, om, uh, Stressballetje? Nee, om uh, even je uh, spieren los te maken, los te rollen. Hoe ging dit? Niet goed, hè? Ja, niet, nog niet goed genoeg, nee. Maar uh, goed, we hebben wel gedaan wat we moesten doen. Maar was natuurlijk geen... Uh, was niet de race waar we op waar we weggingen. Hoe kan dat nou? Ja, je, je hebt natuurlijk altijd te maken met de vorm van de dag. En, uh, ja... Uh, ja als we gewoon allemaal goed zijn, dan, uh, dan rijden we hier wel gewoon uh, die, die 3.38 om gewoon in ieder geval die winnende tijd neer te zetten. Maar uh, ja, we moesten nu even schakelen in deze race. Dat ging ook gewoon overigens heel goed. Maar uh, ja, dat kan je natuurlijk niet permitteren om te winnen. We, <tossimus> we zagen dat Sven, Sven Kramer goed was. Uh, we zagen dat Koen van Weijen niet goed was. Maar hoe was jij? Ja, volgens mij heb ik mijn taak uh, goed uitgevoerd. Maar uh, ik denk dat ik ook nog harder kan. En, uh, we zijn in ieder geval weer warm gedraaid nu en uh, we staan weer op scherp. Dus uh, woensdag uh, denk ik dat we sowieso uh, beter aan de stad staan. Wat gebeurde er nou met Koen met van Wey? Ja, ik, wat ik begreep is dat ze, dat ze schaad niet allemaal lekker liep en uh, ja, die op, dat slaat gewoon in en sloeg in zijn benen. Dus uh, ja, ik kwam van kop af en toen kwam ik daarna weer op kop. Dus, uh, Dan moet je met elkaar oplossen. Is dat uh, wat jou betreft helemaal uh, ja, zo goed als mogelijk gegaan? Ja, uiteindelijk wel in, in, in de, de strategie die je afspreekt om te rijden. Je kunt uh, natuurlijk uh, tot een bepaalde hoogte kun je schakelen. Maar uh, ja, als iemand gewoon uh, niet lekker rijdt, weet je, ja, dat uh, heeft dat natuurlijk wel zijn weerslag op, uh, op de ploeg en op de, ronde, op de, rondes die, uh, en de rondetijden die die niet neerzet. Dus, uh, maar goed, ik denk dat we dat met z'n drie gewoon heel goed hebben opgelost. Moet dit drietal nou ook de volgende rondes de halve finale in eerste instantie gaan rijden? Of, of is het misschien ook wel mogelijk om, om het met roest een keer te proberen? Ja, heb ik geen, uh, weet je, daar kan ik niks over zeggen. Dan moet je bij de bonskots zijn. Maar in principe moeten we gewoon in elke opstelling kunnen winnen. En ook in deze. je geschrokken van het niveau van, van de rest? Van de Koreanen bijvoorbeeld? Nee, de rest van de ploeg rijden, Eigenlijk gewoon uh, wat ze hier vorig jaar ook neerzetten. En, uh, de Koreanen rijden een goede rit. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Die, uh, die hebben hier uh, een paar jaar naartoe geleefd. Dus, uh, maar 3,39 ja, dat uh, dan moeten we ook gewoon uh, ja, harder kunnen rijden. Eerst die halve finale tegen Noorwegen. Even kijken, weet je, weet je waar Sven is heen gegaan? Ik heb geen. Ik uh, gok de kleedkamer. Zo, nou, dan gaan we heel hard schreeuwen. Dankjewel, Jan Blokhuizen. Het lijkt wel alsof ik daar een uh, interview uh, luister met een uh, voetballer. Ja, dat heeft de Bondscoach moet dat is. We uh, moeten eventjes wennen, natuurlijk. Uh, Rientje. Het is in één keer een teamsport geworden. <laughs> ja, dat, en dat had je al geconstateerd voorafgaand. Maar. Hoe luister jij met name naar Koen voorbij? Ik heb het gevoel alsof hij zich een beetje groot houdt. Want hij deed het niet goed genoeg, volgens mij. niet. Nee, nee, nee, nee, maar goed, hij geeft zelf aan een zeden dat, uh, dat, dat zijn schaats niet goed loopt. Nou ja, goed, dan, maar dan alsnog krijgt hij wel heel erg snel problemen. Na twee of drie ronden zag hij toch aan zijn gezicht dat het, uh, dat het gewoon niet makkelijk ging. Is dat ja, zoeken goed. naar excuses? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ja... Dus wij zitten hier gewoon vanaf de zijlijn zitten wij te kijken. Je weet niet wat zo'n atleet wat voelt. Wij observeren dat en wij constateren. Ja. En uh, de constatering is nu dat, die, uh, dat die deze heat niet goed genoeg was. En je krijgt een en, kwast, hè? Ja, onze constatering dat is, echt is dat jij moet sprinten naar de televisie. Ja. Dat hebt uh, uitzending gaat Dank je wel, Dankjewel. Dank je wel. Maar Mark Tuitend zit daar alweer uh, klaar. Jazeker. Om, uh, uh, ook door uh, de rest van het programma heen te loodsen. En ook Margot Boer, want even voor ene... gaan we beginnen met de 500 meter voor vrouwen. Vier jaar geleden pakte Margot, die nu bij ons aan tafel zit... een hele mooie medaille op die afstand. De strijd om de medailles gaat beginnen op de 500 meter bij de vrouwen. Waar Nederland dus nog nooit een medaille veroverde... in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Margot Boer moet het doen. Het kan. Het kan. Dan moeten de kwartjes goed vallen. Margot Boer in de binnenbaan moet op gang zien te komen. Boer, kleine h dacht ik te zien bij Margot Boer. Margot Boer gaat de rit winnen van Laurine van 37, 71 nu. Boer staat eerste in het klassement... met op vier ritten te gaan. Komt terug een medaille voor een Nederlandse 500 meter schaatser of niet? Ze zijn in één keer goed weg. Team 17! Team 17! Oeh, wat een opening voor Sangwa Is dat genoeg voor de tweede oh, yeah, Olympische oh, yeah. gouden medaille? In de laatste meters de Olympisch kampioen wordt Sangwa En Margot Boer is een medaille. Ho, ho. Jawel, Margot Boer is een medaille. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Na al die vierde plaatsen heeft Margot Boer een medaille. Ze behaalt brons. Oh, ik heb... Oh. En dat is hoog genoeg nu voor de derde plek. Ik zo blij. Er wordt steeds gezegd dat het vrouwenniveau is heel hoog Maar daar sta je dus bij. Ja, mooi hè? Dat was Sochi. Nu zitten we in Gangneung, Maar we gaan naar Kerkrade. Ja, ja, van Korea naar Kerkrade. Wat zijn we toch lekker kosmopolitisch met z'n allen op de Radio 1. 0-1 is de stand voor FC Utrecht. Mooi wippertje van Matthäus Klieg. Die wipte de bal over de laatste linie van Rode JC. En dan een lopje, een prachtig artistiek lopje van Sander van der Streek. Via de onderkant van de lat, over de doellijn. En dus leidt FC Utrecht in een wedstrijd die nog helemaal geen mogelijkheden heeft opgeleverd. Behalve dus deze goal voor FC Utrecht. Dat eigenlijk tegen een soort angstgegner speelt. Rode JC, ik heb het al eerder genoemd. Het is een dingetje voor FC Utrecht. Wat een begin dus voor de mannen van Jean-Paul de Jong met balbezit voor FC Utrecht op de helft van FC Utrecht zelf. Het is Willem Jansen die speelt tegen zijn oude vereniging. Heeft hier ook familie wonen. Heeft veel gevoel bij Rode JC En toen hij nog speelde voor de Kerkradenaars toen speelde Rode JC geregeld in het linker rijtje. En nu moet Rode JC het vegen lijf weten te redden in die spannende degradatiestrijd. En staat het dus al 1-0 achter tegen een getergd FC Utrecht dat bezig is aan een zeer sterke serie. Gaat de bal naar Klieg. Die wordt afgeschermd door Endenger. Klieg verovert de bal. Het gebeurt allemaal nog wel op de helft van FC Utrecht. Uit de draai wil hij naar voren schieten naar Kerk. Sterke jongen. Die wordt keurig verdedigd door Art van Peppen. En dus moet Rodey SC in de achtervolging. Want Utrecht leidt naar een kwartier spelen in kerkraden met 1-0. Chris, dankjewel. Ja, Margot. Ja. Nogmaals welkom. We hoorden net dat bandje via geleden. Sochi. Hoe vaak denk je er nog aan terug? Uh, naar dat... Nu wel wat vaker in ieder geval. Het, uh, het komt wel weer een beetje naar boven. Maar uh, ja, afgelopen tijd natuurlijk door de hele dopingverhalen... Uh, dan uh, is het weer wat meer aangewakkerd. Maar uh, ja, ja hier, hier voel je het weer. Ja, dat ging ook onmiddellijk over jou. Ja. ja. Helemaal gewoon hoor ik ja. nou dat je stem een tikje problemen heeft. Ja, hij is bijna weer beter. Maar uh, ja, we begonnen natuurlijk... Uh, met vier, uh, vier huldigingen in het, uh, het Holland-Heinekenhuis. Jij ja, ja, dat... werk daar? Ja. Ja, ik werkte daar als gastvrouw voor uh, atleten, familie en vrienden. Dus we uh, moesten gelijk uh, vandaag dag één aan de bak. Ja, aan de bak nee. met feestjes vieren of ook nog even. Hebben... Nee, nee, nee. <laughs> maar vooral hele lange dagen. Ja. Dus, uh, hij... Is leuk? Ja, heel leuk. Ja. valt dat om op deze manier die spelen mee te maken? Of had je toch liever op dit... Uh een 400 meter baantje willen rondrijden? Op. Uh, nou, ik had wel een rondje willen rijden... maar ja. ik had niet meer de wedstrijd nee. over doen, hoor. Dus uh, nee, nee, het bevalt goed om het van de zijkant mee te maken. Het was wel even leuk om jou te zien... op zo'n fijne montage van de Red Hot Chili Peppers... en dan hoor je, hoor je weer... Mark dat vindt dat ook leuk, natuurlijk. Eerlijk. En ik, ik krijg er ook geen genoeg van... maar dan hoor je jou ook zo blij zijn. Het is dus ja. leuk om weer even... Je te zijn, of niet? Ja, klopt. En ik vond het ook wel leuk om terug te horen. Want ja. ik weet eigenlijk helemaal niet eens meer wat ik gezegd heb allemaal. <laughs> want ja, die interviews luister je niet echt meer terug. Maar uh, de blijdschap, ja, dat voel ik nog ja. steeds wel. Ja. En even dacht jij natuurlijk hier het zilver op te gaan halen. Hè. Dat was eigenlijk even de planning. Ja, was een beetje Vertel een soop omheen gedraaid inderdaad. Was, uh, eerst vatculine geschorst, daarna vrijgesproken. Dus... Uh, Uiteindelijk, ja, de Russische Fatkulina die had ja. zilver gepakt in Sochi. Ja. Maar ja, die uh, met al die dopingperikkelen moest ze zilver eigenlijk inleveren. Ja. Ja. Ga verder. Nou ja, die, uh, uiteindelijk is hij in hoge broek gegaan bij het kas. En die heeft haar vrijgesproken, wegens uh, ja, te weinig bewijs. Dus uh, ze mag uh, gewoon haar medaille houden. Ze mag haar medaille houden, maar hier niet rijden. Begrijp jij het nog? Nee, ik, uh, nee ik, uh, maar ik, uh, ik laat het maar lekker gaan. En ik zie het wel. Ik kan er zelf toch niks aan doen. Maar vind je het jammer dat je niet nog een keer naar Middelplaats aan mag? Ja, dat wel. Ik had op zich ook wel uh, als uh, mooie afsluiting in de eind bij, de open, bij de sluitingsceremonie sowieso, van stadion. Dat had me wel een mooie dromen extra geleken. ik las ook ergens dat jij geen afstand wilde doen uh, van je bronzen medaille... omdat die emotionele waarde voor je heeft. Ja, nou, dat was mijn eerste medaille. En uh, ja, daar zit wel een soort van emotionele waarde gewoon omdat ik... Dat was mijn medaille, zeg maar. Die kreeg ik, weet je wel. En uh, ja, het is niet meer... Dat, dat hoorde bij het hele plaatje, bij, bij de foto's, bij alles eromheen. En dan zou je die ineens weg moeten geven... en krijg je er eentje voor terug die uh, iemand anders in de hand heeft gehad. Hè? Dat had je niet gedaan? Nou, uiteindelijk wel, natuurlijk. Ah. Maar, <laughs> Nee, maar het deed me wel een beetje pijn dan, zou ik me doen. Ja, zo meteen komen de Nederlanders Annies Das, Lotte van Beek en uh, Jorin de Mors uit op de 500 meter. Wat verwacht jij ervan? Um, nou, uh, overal uh, denk ik Aziatisch podium. meiden rijden gewoon erg hard. En van de Nederlandse dames hoop ik dat ze voor zichzelf gewoon een goede tijd uh, neerzetten. Uh, ik denk niet dat ze in de buurt van het podium gaan komen. Nee? Nou ja, we hebben, ik, ik was ook het hele seizoen niet in de buurt van het podium en ik kwam op het podium. Maar uh, hoe de meiden nu rijden, de concurrentie, moet je echt wel onder de 37,5 kunnen rijden om het podium te rijden. En ja, dat uh, acht ik ze nog niet echt in staat. Zometeen meer over die 500 uh, meter. Uh, we hebben uh, Koen van Weigelaar gehoord en Jan Blokhuizen over de tweede tijd die Nederland neerzet op de kwalificatie van de ploegenachtervolging. Ik komen nog een keertje op terug. Uh, de tijd was wel genoeg voor de hoor. woensdag. Noorwegen is dan de tegenstander. Uh, we hebben dus Verweijen Blokhuis gehoord. Maar Steven Dalenbouwt staat nu bij de derde man van die ploegenachtervolging. Uh, Sven Kramer. Is het nou goed nieuws of slecht nieuws? Ik denk dat het, uh, dat het beide is. En, uh, het, uh, het slechte nieuws is dat we het moeilijk krijgen in het, uh, in, het, in het einde. En het goede nieuws is dat we dat heel volwassen oplossen. Ja. Waar lag dat nou aan? Dat ligt aan uh, aan uh, misschien uh, te veel tempowisselingen en, uh, en de vorm van de dag bij Konverwij. Ja, die, had, die, had het, uh, die had het vandaag wat moeilijk. En, maar goed, het, weet je, we moeten met z'n drieën starten. We moeten ook met z'n drieën finishen. Dus het maakt niet uit wie zich slecht of goed voelt. Het gaat erom dat, dat we met z'n drieën een goede tijd rijden. Hoe hebben jullie dat opgelost? Want het was wel, uh, qua tijden was de concurrentie natuurlijk ook niet slecht. <lacht> Bepaald niet slecht. Dus het kan dan op een gegeven moment ook een penibel worden. Hè? Hoe, hoe hebben jullie het opgelost? Nou, weet je, we, we spreken van tevoren af. Heeft iemand het, het gevoel dat hij, dat hij niet zijn opdracht kan voltooien? Dus de lengte van de, van de aflossing. Dan moet je gewoon gelijk weg. En dan uh, moet hij opgevangen worden en uh, ja, dat ging, dat, ik moet eigenlijk zeggen dat dat best fantastisch ging. Bij jou zelf ging het in ieder geval, uh, jij was de beste van de drie, by far. Uh, hoe heb je de knop omgezet de afgelopen dagen? Ja, het is niet de eerste keer dat ik, jammer genoeg dat ik met dit baaltje moet hakken. Maar uh, ja, dus, uh, het zijn zware dagen geweest, om me heel eerlijk te zeggen. Maar uh, ik heb altijd voor het uh, teampershoot gestaan en dat zal ik ook in uh, deze dagen doen. Nog één ding, er is natuurlijk nog een vierde man die eventueel ingeschoven kan worden. Is dat aan de orde? Zou dat een optie zijn om, om de halve finale bijvoorbeeld met roes te rijden? Dat zou kunnen. Onze kracht is dat we gewoon vier hele goede schaatsen hebben. Dus uh, uh, het is een luxe probleem. Het is niet eens een probleem, het is een luxe situatie. Wanneer, wie beslist dat en wanneer beslis je dat? Ik denk dat we, we laten het vandaag even rusten. Het is te kort, om, vind ik, om te evalueren nu. Het is eh, emotioneel. Iedereen is net klaar zitten met eigen, allemaal eigen gevoelens. En, uh, we proberen, gaan morgen bij elkaar zitten... en proberen we een objectieve evaluatie neer te leggen. Heb jij daar, hoe zwaar is jouw stem daarin? Um, mijn, st ik denk dat we er al uitgekomen met z'n allen. En ik denk niet dat, dat ik daar een andere stem in nodig heb. Sven Kramer, niet alleen de motor, maar ook de kapitein toch, Jeroen. Hij praat hier toch gewoon echt als captain? De absolute aanvoerder van die ploeg. En ik denk dat hij nog wel zijn invloed laat gelden. Als ik even naar Mark uitkrijg... Reken uit maar, reken maar. Nou ja, hij is maakt dat de, de opstellingen, toch een beetje? Nou, ja, hij is heel politiek natuurlijk. Uh, hij is, en dat moet ook in deze situatie. Hij is de leider van dit team. Ze gaan morgen ja. zitten en natuurlijk moeten ze evolueren... en zien dat Koen wij niet aan kon haken, om welke reden dan ook. En dat gaat op tafel komen. En er zijn meerdere opties natuurlijk. Hey, dus het is Mark uit goeie. dat hij hier praat, want hij is net aangeschoven... om eigenlijk te analyseren voor de 500 meter. Maar hij weet ook dus wat van de ploegen achtervolgt. Maar... Natuurlijk. we gaan naar Lies Das, want zij maakt zo meteen haar Olympische debuut... op de 500 meter. Ze rijdt in haar eentje in de eerste rit. Maar toen u vanmorgen nog lekker lag te slapen... stond zij al hier op het ijs. En daar was ook verslaggever Steven Dalenbaat. Dat was om tien voor vijf in de Nederlandse ochtend. Anies Das reed een rondje hard en gleed in de binnenbaan nog even uit. Vijftien minuten later was het alweer klaar. Hup, kleren aan, trap af en rennen naar de bus van half zes. Maar hé, hey, wat is dat? De microfoon van Radio 1. Als één vraag is, dan kan het. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar geen drie minuten. Dan... Geen drie minuten, want je moet de bus ja? op. Ja, op een dag als vandaag moet je de bus niet missen. Nee, vandaag draait alles om timing. Ja, je hebt zo lang gewacht, hè? Uh, heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben er klaar voor. Dus, uh... Waar merk je dat aan? Nou, mentaal. Ik, ben, uh, ik heb de race goed in mijn hoofd. Sinds gisteren is de loting bekend. Dus dan weet je, nou, binnen starten, buiten finishen. En dan kun je dat nog een beetje visualiseren. Dus, uh, ja. Wat vind je eigenlijk van die loting? Want ja, je rijdt alleen. Ja, prima. Oh ja? Ja, hoor, het is zoals het is. En ik, uh, uh, ik kan gewoon mijn eigen rit rijden. En uh, ik ga mijn rit winnen. <laughs> en nou ja, weet het is zoals het is. En uh, gewoon een goede tijd neerzetten. Hoe heb je de afgelopen week, uh, hoe ben je er doorheen gekomen? Want ja, je kan natuurlijk van alles uh, doen hier. Je kan er overal naar kijken. Maar hoe ben jij er doorheen gekomen? Goed, ik heb uh, de jetlag gewoon lekker kunnen verwerken. En uh, alle indrukken om laten inwerken. En uh, daar heb ik ook de tijd voor gehad. En gewoon de focus lekker op het schaatsen, zoals ik ook bij een NK van OKT uh, heb gedaan. Dus eten, trainen, slapen. En uh, nu uh, de focus op de wedstrijd. Nog even op het ijs gestaan, ook vanochtend. Ja. Kun je daar nog iets aan afleiden? Ja, het voelt goed. En uh, wat ik al zei, ik heb de rit goed in mijn hoofd en dat kan ik overbrengen op het ijs. En ik, ik hoop dat het goed gaat. En ik heb er vertrouwen in. Dus ik ben benieuwd hoe het straks met de zenuwen gaat. Maar volgens mij voel ik me wel aardig ontspannen. Een paar uurtjes voor de Olympische rit. Je, gaat nu naar, je moet de bus halen. Hè? Ik moet gaan, dus uh, tot vanmiddag. Yo, ja. ja, We hoorden Margot Boer al over uh, wat ze verwacht van de Nederlandse vrouw. Maar Mark, wat denk jij? Nee, uh, ik uh, ben ook niet in die zin positief gestemd als het gaat om medaillekansen. Jorien Morse is natuurlijk wel in vorm. Die kan een geweldig rondje rijden. Maar die gaat, het niet, uh, die gaat niet veel inbrengen denk ik, tegen een Kodaira of een Herzog uh, en een Lee. Die, uh, die toch wel favoriet zijn voor het podium. Maar goh, als je dat uh, hoort, het is. Ja, ik moet ook wel lachen. Ze heeft ook humor dat ze zegt, Anis, uh, ik ga niet van mijn rit winnen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar uh, hoe ondankbaar is dat? Dat je in die eerste rand rit moet starten, helemaal in je eentje. Ja, dat is wel lullig dat is natuurlijk. Is haar enige optreden ook hier? Uh, ja, ja. nou ja, daar houden ze natuurlijk niet echt rekening mee. Maar uh, het is een loting en uh, ja, je kan er niet zo heel veel aan veranderen, maar. Uh, ja, dus ik vind wel dat ze er goed in staat. En uh, ja, ze maakte er maar een beetje een lolletje om. Dat is ook Canis, dus dat, ja. uh, dat scheelt. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet leuk. Ja, je, je, liever maar, rij je gewoon nee, in een volveld Het is al niet de beste. En dan heb je ook nog geen tegenstander aan wie je wellicht kan optrekken. Nee, nee. Maar ja, wil je anders uh, de beste zeg maar, alleen laten rijden... dan heb je zeg maar helemaal een oneerlijke strijd om, als het om de medailles gaat. Dus uh... Anis staat er klaar voor. Dus snel naar Erben winnemars en ja. Sebastian Timmermans. Anis Das maakt zich klaar. Zij ritst op dit moment uh, aan de zijkanten van de trainingsbroek. Die uh, trainingsbroek af die de schaatsers altijd dragen. Gooit hem naar de binnenzijde toe van het middenterrein. En neemt nog een flinke slok uit Habidon het fluitje van de starter van uh, vandaag. Die komt uit Korea. Jongstok al een van uh, de betere starters die er zijn in de schaatswereld. Ze is aangekondigd, Anis Das, 32 jaar, geboren in Mumbai. We kennen haar toch vooral als de vrouw uit Assen geadopteerd. En wat geelde ze eruit uit bij het Olympisch kwalificatietoernooi En terecht toen het kwartje eindelijk een keer de goede kant ja. op viel... Toen zij daar won op de 500 meter. En uiteindelijk was zij dus ook uh, zeg maar de tiende schaatser... die mee mag naar deze Olympische Spelen. En het moment van haar loopbaan is nu begonnen. Ze stond niet helemaal stil. Maar die Koreaanse starten schiet gelukkig maar één keer. Anis Das... Op weg op haar Olympische 500 meter. Haar snelste tijd ooit gereden op zeeniveau is 38.41. Ze opent nu in 10.76. Nou, dat is een prima opening. Dan moet ze helemaal alleen rijden. Dat is echt heel erg jammer. Maar die eerste bocht komt ze in ieder geval goed door. Goede, lange slag op het recht eind. Door de buitenbocht heen en dan op de finish af. En daar gaat ze de buitenbocht in. Je mag één vraag stellen. hoorde we haar zeggen tegen Steven Dalebout. Nou, Die stelde er vervolgens acht. Maar kwaad worden op Steven Dalebout, dat kan niemand. Anis Das wordt inmiddels door de buitenbocht heen gegleden in die buitenbocht. En wordt er dan een tijd binnen de 38-41. Dus een record. Nee, dat nee, zit ervoor. voor nee. Anis Das niet in. 38-75. Ze groet het publiek. Ze zwaait naar het publiek. Dit was haar olympisch debuut. En natuurlijk ook meteen... Het einde van haar Olympische Spelen. Want, nog eventjes onderstrepen... we rijden de 500 meter dit, maar één keer dit toernooi... na vijf edities Olympische Spelen met uh, twee series... tussen 1998, Nagano en 2014 in Sochi... is daar een einde aangekomen. Dat heeft dus te maken met de invoering van die massastart. Eén keer rijden en dat is het... 38 seconden en 75 honderdste. En dan zitten je spelen er alweer ja, op. en eigenlijk. dan moet je ook nog helemaal alleen rijden. Dat is natuurlijk wel heel erg ja, jammer. We hoorden voor, net het interview zo... met haar dat Steven Dalebout vanmorgen had. En daarin ja. zei ze: Ja, vind het eigenlijk helemaal niet zo heel ja, erg. Dan win ik in het, ieder geval de rit. Dat is het natuurlijk wel, hè. Want als je hier opnieuw nieuwe spelen rijdt, wil gewoon een duel hebben. Je bent eigenlijk bijna, gewoon bijna voor het programma voelde bijna. Dat is gewoon niet lekker. Je wil gewoon een rit hebben. Je wil echt tegen kunnen rijden. Ja, het is heel moeilijk om sowieso al in die eerste rit te moeten starten. En dan je ook nog alleen in die baan staat op een 500 meter. Je wil iemand naast je hebben. Die, die ook zijn best doet. Die ook ja, dat je het ijs hoort opspatten naast je. En dat je ervoor wil blijven. Maar nu moet, moet je het helemaal alleen doen. En het is bijna een onmogelijke taak wat uh, Anis Das had. Om hier echt een wereldprestatie neer te zetten. Ze zwaait naar het uh, publiek in ieder geval. Uh, ik hoop voor haar dat ze ervan uh, genoten heeft. En inmiddels staan voor rit 2 klaar. Idan Jaatun 27 uit Noorwegen. Geen specialisten op deze afstand. Het is alweer haar vierde optreden trouwens. Op deze Olympische Spelen. Dit is de laatste traditionele afstand. Alweer. Van het dames toernooi 10e, 7e en 12e op de 1503 kilometer tegen Aaron Jackson, 25 jaar uit Ocala in Florida. De sensatie van het Amerikaanse Olympische kwalificatietoernooi waar zij zich tot verrassing van iedereen kwalificeerde voor deze spelen. Aaron Jackson na de eerste buitenbocht dicht achter Ida Aniatoen rijdt bijna al naast Aniatoen. Zij is wel een specialiste op deze 500 meter. Jackson onderdoor gekomen nu in de binnenbocht gaat deze rit Afgetekend winnen van Ida Toen En wat zit er dan in voor Jackson? Die een PR heeft van 39.04. Wel een beetje stilvond in de laatste meters. De rit wint. Maar langzamer is dan Anis Das. Met 39.22. 39.33. Ook langzamer dan Das. Ida toen Dus Erben Twee ritten gehad. Das nog altijd vier bovenaan. Ja, dat heeft ze hartstikke goed gedaan. Maar we gaan, zo meteen gaan we echt een spektakel meemaken hier, uh, Sebastian. Want als je ook om je heen kijkt in het stadion. Het stadion heeft volgezeten, maar het zit nu gewoon bom, bom, ja, bom vol. Er zitten ja, ja, zelfs ja, ja. mensen op de trappen. Er zitten veel te veel mensen in de stadion op dit moment. Zelfs achter ons alle vrijwilligers komen binnen. Alle per, hele perspunten zitten helemaal rampvol. En die komen natuurlijk niet voor Anis Das. Die komen ook niet voor komen ook niet voor Jorien de Mos. Maar die komen allemaal voor Sangwali. Sangwali kan vandaag voor de derde keer op rij Olympisch kampioen worden. En het was zo mooi toen Sangwali begon met inrijden. Dat was op het moment dat wij twee uur geleden deze uitzending begonnen van Radio Olympia... Toen zat er al ongeveer nou zo'n duizendtal mensen binnen. Die en die gingen toen al juichen, toen al juichen voor Sangwali. Die alleen maar.